...met het NOS-journaal. Bij Iraanse raketaanvallen op Israëlische plaatsen rondom Tel Aviv... ...zijn meerdere doden gevallen. Ook raakten zeker 70 mensen gewond. Sinds gisteravond heeft Iran meerdere series raketten en drones afgevuurd... ...als vergelding voor de grootschalige aanval op Iraanse doelen gisteren. Israël heeft ook afgelopen nacht en vanmorgen aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Onder meer op een luchtmachtbasis waar gevechtsvliegtuigen stonden. Het dodental van de vliegtuigcrash in India is opgelopen naar 270. Een van de 242 inzittenden overleefde de crash. Ook in de woonwijk, waar het toestel van Air India neerstortte, vielen tientallen doden. De Boeing 787 Dreamliner kwam neer op een gebouw van medische studenten. Bergingsteams vonden gisteravond zeker 25 lichamen onder de brokstukken. De identificatie wordt moeilijk. In Heijbloem in Limburg wordt een grote brand bij een kippenboerderij. Meerdere loodsen staan in brand. Die brak uit in een mestopslag naast enkele kippenschuren. Het vuur sloeg daarna over naar een schuur. In totaal zitten er 300.000 kippen. Volgens de regionale omroep L1 zijn zeker 50.000 beesten omgekomen. De oorzaak van de brand in Heijbloem is nog niet duidelijk. Omdat er zonnepanelen op het dak lagen, zijn er stukjes in de natuur terechtgekomen. Nigeria heeft postuum gratie verleend aan negen milieuactivisten... die werden geëxecuteerd na kritiek op Shell. Medestanders noemen dat misleiding... omdat het zou impliceren dat de mannen iets verkeerd hebben gedaan. De activisten voerden samen strijd tegen de vervuilende olieindustrie in de Niger-delta... met name tegen de tijd nog deels Nederlandse Shell. 32 jaar geleden werden ze veroordeeld en opgehangen. Volgens Amnesty International was er sprake van een schijnproces... bedoeld om tegenstand in de kiem te smoren... De president van Nigeria noemt ze nu nationale helden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later vandaag landinwaarts wat regen- of onweersbuien. Het wordt opnieuw warm. 25 graden aan de kust tot 31 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Goedemorgen luisteraar, welkom bij Goedemorgen Zandvoort. We gaan snel weer over naar onze verslaggevers van vandaag. Hans Botman en Ger Loogman. Ger, welkom. Nou, bent de zeg, zeg maar Ben tegen mij. <laughs> ja. Charles, goedemorgen. Rustige muziek uitgezocht? Ja, nou, een beetje van alles eigenlijk. Een beetje van alles. Ja, ja. ja. ja, ja wel goed. goede muziek. Uh, ja. wel altijd goed, hè? Dank u, hè? Nee, wat uh, gaan wij allemaal doen? Uh, nou, veel, hè? Ja, zeg maar. Nou, we gaan in ieder geval eerst beginnen met Sander Lisberg Die zit al gezellig bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen, Sander. We gaan, we gaan het hebben over de Koffieclub. en de buurtfeest van Soentje in Oud-Noord. Dan Karina uh, Veren over de talentenjacht. En eigenlijk uh, komt dan weer een heel belangrijk stuk. Dus een mooie inleiding voor het tweede uur: Duidelijk schrijven en praten. De wedstrijd Duidelijke Taal. Martine Porinski en Mike Koper komen daar wat over vertellen. <laughs> Het uh, tweede uur is natuurlijk een, uh, een aanslag op Hans Bosman, onze politieke verslaggever. Die heeft uh, de raad bijgewoond afgelopen week. Maar moest ook spoorslag terug, Hans? Nou, ik, uh, ik moet zeggen, ik heb het thuis gedaan. en uh, <lacht> die, die, die, die, die vergadering was eigenlijk afgelopen, toch? Ja. Er, er was nog een besloten deel, dus ik denk, nou ja, dat komt helemaal niks meer. Nee, klaar. En toen kreeg ik opeens een, een appje dat, dat toch nog even een... Een, mo een motie die uh, je stemming werd gebracht. Een in spinnen. Dus uh, ik was blij dat ik dat nog even mee kon nemen. Want ik moest natuurlijk voor de krant uh, direct schrijven. Ja. Dus, uh, ja. Maar goed, uh, het is allemaal goed gekomen. Dus we uh, nou ja, gaan daar, we straks over praten. Uh, daar gaan we straks over praten met de wethouder zelf. Ja. Met uh, CDA en met... Uh, D66 en PvdA GroenLinks. Ja, helaas niet met uh, de hoofdrolspelers van Jong Zandvoort en, uh, nee. en OPZ. Ja, ze zijn dus wel zijn... uitgenodigd, toch? Nou, ik heb er uren werk aan besteed, maar uh, helaas wilden ze niet komen. En dat is, uh, gaan we straks ook nog, we we nog wel even over hebben. Ja. Sandra. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Sandra. Ja. Nou, de... zoentje. Zoentje en de koffieclub. Eerst zoentje. Um, een jubileumfeest. Nee, nog niet. Nog of niet. Volgend jaar. Paul. Volgend jaar. Nou, dit jaar is het wel weer gewoon het buurtfeest... Um, is dat weer in de buurt van de Potgietenstraat? Ja, de, rondom het Tenkatenplantsoen. Die wordt weer helemaal en, afgezet? Die wordt weer helemaal afgezet. En de, Heel gezellig. De, de, zij, de zijarmen uh, ook voor, voor de rommelmarkt om te beginnen. De rommelmarkt, ja. Die begint uh, om half zeven voor de vroege vogels. Zo. En uh, nee, wat heel veel mensen niet weten of, of, of, of <tieks> er voor zijn: mag ik komen op die rommelmarkt om te verkopen als ik niet in Oud-Noord woon? Ja, ja, en dat mag gewoon. Oh, dat mag Want, gewoon. Daar moet je ja. dan moet je, ik, je wel aanmelden. Aan nee hoor, nee je moet er gewoon vroeg bij zijn. <tieks> ja, <tieks> ja. Geen plek is geen plek. Geen nee, plek is geen plek, maar we hebben straks. pak je gewoon de, de, de Helmerstraat erbij, uh, toch? Nou, de potgietenstraat is lang genoeg. Dus ja. Allereerst, wanneer is het feest?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 En de rest is gewoon open. We hebben Multiculti culinair, uh, waar buurtbewoners uh, hapjes maken uit nou ja, hun land van herkomst. Oh, leuk. En dat, uh, dat is altijd maar een verrassing wie wat uh, meebrengt. En dat, hmm. uh, nou ja, dat kan je in ruil voor muntjes, kun je daar die hapjes proeven. Dus nu, oh, je koopt muntjes? Je koopt muntjes, zodat de maker eigenlijk zijn ingrediënt hmm. uh, weer eruit krijgt. Dus dat is van uh, 12 tot 2. Dus als je op de hmm. hongelmarkt loopt en je krijgt uh, trek.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 Het Zandvoorts kampioenschap buik glijden. Dus dan ga je op uh, een hele grote, lange, opgeblazen baan... van 20 meter, geloof ik, uit mijn hoofd. Uh, lekker met groene zegels. schuim en water. Ja. En, en dan doe je dan dit je jaar weer aanloop. mee? Ik doe dit jaar weer mee, ik kan de titel verdedigen. Dat was toch voor kinderen? <lacht> ik ben Die al was... vijf jaar ongeslagen. met <lacht> ja. <lacht> Heel veel volwassenen zouden wel willen. Dus wellicht is het ook. Ja. Ik, ik weet niet of die baan er geschikt voor is. Nou, dan moet je uh, misschien wat langer maken. Dat, uh, je, hebt een, je hebt er eentje, maar die is ook meteen een beetje duurder. Die, uh, ja. is, ik geloof 30 meter of zo. Hmm. Ik, dus, uh, de afmeting moet je me niet vragen. Maar het is altijd reuze gezellig. Uh, voorgaande jaren hebben we ook skelter races gedaan. Gewoon ouderwets trappen met die hap. Ja. En uh, door de buurt langs stro balen. Uh, nou, we maken er altijd wel een feestje ja. van. Als het, het dan heel slecht weer is, wat, wat doen jullie dan? Ja, twee handdoeken mee. Dat is handdoeken het feest, mee. Uh, vorig jaar was hier ook iemand erover. Hij zei, het feest gaat altijd doen. Ja, ja terecht. En dus, dat kan ook best. Ja, twee handdoeken mee in regio's en je hebt net zoveel lol. Precies, Nat word je toch wel. En je hoeft die baan niet nat te spuiten, want dan gaat vanzelf. Hm. En we hebben een hele grote tent altijd op het nk Dus uh, er kan ook nog uh, gescholen geschuild worden. Ges, geschuild. Ja, maar als, als, als de buitenactiviteiten wat minder worden... kun je gewoon in die grote tent toch een heel gezellige dag hebben.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 Twee maanden geregeld. Dus afgelopen woensdag uh, ja, was het startschot van de allereerste Soentje koffieclub voor en? de buurt. Hoeveel is er geschonken? Uh, heel veel. Coffee ik serieus liters. Ja, de, Jij mee, dat uh, leuk. meen ik bij de, Bart <laughs> ja. Botschuiver en ik, uh, ja, die waren daar. Het is van 10 tot 12 elke woensdag.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 El el elke week. Ja. Elke van, week. 10 tot 12 van 10 tot 12. Week. In het oude in het, Rode Kruisgebouw. In het oude Rode Kruisgebouw. We moeten het een beetje op Want het is een. Nee, een het heeft natuurlijk verschillende de functies. Uh, is, ja. is helemaal waar. We worden door verschillende mensen gebruikt. De dus het atelier. De rekening, de atelier de ja, dat maar dat die zitten niet in de algemene ruimte. Okay. Die hebben oh. echt hun, hun afgesloten atelier. Uh, daar kunnen wij niet komen. Uh, althans niet zonder uitnodiging. Nee, het gaat om de algemene vergaderruimte. Maar ja, dit is. Staat hij nu gewoon helemaal leeg, of niet? Nee, er staan vergadertafels in en vergadertafels. Ja, oké, okay, maar Die, een bloedien... beetje... nee, ik... nee, die, die andere lokalen zijn nog in gebruik door... Die zijn hartstikke in gebruik. Ja, ja. Het, oh. uh, het, het gebouw is uh, vrij vol. Ja. Okay. Het was nog een beetje, beetje puzzelen om een, uh, om een plekje te vinden oh. voor onze koffieochtend. Uh. Uh. Maar met behulp van de seniorenvereniging, Els Kuiper heeft een heel mooi overzicht gestuurd. Wie, wat, wanneer, hmm. uh, hoe laat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 enig dromen hebben. En die heb ik uh, zeer zeker. Uh, ik zou heel graag zo'n uh, Bravilor koffiesetapparaat willen oh, hebben. Ja? Met twee van die kannetjes. Uh. Die ze op sportclubs hebben. Want ik, uh, ik heb heel veel gerend. Ik, ik hoor... Uh, kopje koffie hoor ik. Oh, kopje koffie. <laughs> uh, misschien dus is er nee. nog een, een oude uh, kantinebeheerder van een voetbalclub. Oh, ik begrijp precies wat je bedoelt. Eén erbovenop, precies, één eronder ja. en dan kan je wisselen. Ja. Ik zie hem zo voor, maar ja, glimmend moet... metaal. Nee, een glas. Ja. ja, en de, de, de kannen het zijn van glas. Maar ja. het, als, mocht er iemand nog in hebben staan, dan, dan ja, hou ik me aanbevolen. Van harte. Hey, Deze activiteiten van Soentje willen jullie die nog uitbreiden? Heel, hebben jullie nog plannen voor de toekomst? We hebben heel veel gekke plannen voor de toekomst. We dus bestaan natuurlijk volgend jaar uh, 35 jaar. 35, 35, 35, 35 jaar, ja. jaar ja. alweer dat.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 Nee, ik zeg gewoon het feest. Het is ook maar allemaal... Hoe lang staat die buurt zo'n beetje daar? Ja, die tolle die, die was... buurt is uh, 1910, 1920. Ja, Hij is in delen gebouwd. Je hebt ja. uh, foto's waar je bijvoorbeeld in de potgieterstraat... Uh, de corporatiewoningen zie je dan ja. nog niet. Dus eerst de koopwoningen. En die corporatiewoningen zijn later bijgebouwd. En bij de Tollestraat, had je vroeger ook voetbalvelde? Ja, die was er ook. En kop van het heienplantsoen, daar kon je ook schaten voetballen en weet ik veel. Nou, dat lijkt me heel interessant. Dan mag je nu onderhand wel beginnen met het verzamelen van informatie. Want voordat je dat allemaal hebt, ben je zo ja. Ik ben blij dat die buurtbewoner mij gisteren benaderde. Dus ook hier weer een oproep.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 Nou, spannend. Zo... Volgend jaar, uh, volgend dus een, op, met boek? Een ja. soort jubileumboek dan, hè? Dat, wordt, dat wordt heel leuk. Nou ja, we, misschien wordt het helemaal geen boek. Ja. Wordt het een expositie? Nou, kijk in, uh, in, in, in eens. Het, in, in het ik, ik, ik, ik denk maar even out the box. Hè? Ja, ja tuurlijk. In het Rode Kruisgebouw van 10 nou, tot 12 uh, wat wat Een Het nieuwe museum. Het nieuwe museum. Het Holland Casinopand. Het Holland Casinopand is groter. Dat ligt dan weer niet in de... Ik hou het wel graag, maar het zal Rode Kruisgebouw iets groter zijn geweest... dat je het daar prachtig kunnen doen. Ja, ja. Maar ja, ook daar hebben ze muren. Het oude, ja. oude raadhuis is mooi, midden in het dorp. Ja, ook. Ja. Nou, daar zijn geval. ook plannen voor. Er zijn, ja, daar gaan we het ook nog over hebben. Ja, ja, ja, ja. En de mogelijkheden zijn leeg ja, ja, Dit is helemaal nog een beginstadium. Het is nog niet eens besproken in het bestuur. Dus die, als die zitten, dan ze, huh? wat? Verder, die denken, daar heb je haar weer met Ja, daar plannen. heb je haar weer. Nou, dat kunnen ze denken. Dat denken ze ook pas. Laat <laughs> oh, oh, ze lekker denken. In ieder geval gaan wij uh, over twee weken een buurtfeest...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 Want er komt de semenmin bieden, een Hollandse nieuwe aan aan de bewoners van Oud-Noord. Die zo. omarmen dit initiatief zo ja. enorm. Oké. Okay. Dus dat, uh, dan Zowel. wordt het uh, Hollandse nieuwe uh, nee, op de Nicolaas ja. Dus Nummer 14. Dus zou je, dus je het over woensdag erheen moeten, Hans? Nou, ik denk het wel, ja. De <lacht> haring van, van Bergen, nou, waarschijnlijk. Nee, nou, hij vangt ze niet zelf. Maar Hoogstuk, het dus. nou, nee. <lacht> <lacht> nou, in ieder geval, uh, hartstikke bedankt ja. voor, voor de informatie. Een uh, interessant verhaal. We gaan Sondra, eens... geniet van het weekend. Dankjewel. Ja, dankjewel. We gaan eens luisteren naar Charles. Wat heb je nu voor muziek? Nou, een kopje koffie. Je hebt de morgen niet zelf net dus. We gaan luisteren. <tied> ik sta al, nog niet wakker. Ik wankel door het huis als een stakker. Maar ondanks alles halen. Ja, ik ben een gebruiker: het pure spul dus zonder de suiker. Ik giet het zwarte goud in. Het... Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Goedemorgen Zandvoort, ik ben nu hier bij de talentenjacht en dat is nu op dit moment op dinsdag... Uh... Afgelopen dinsdag dus, uh, om zes uur. Uh, ik zie dat er al wat kandidaten binnen gaan komen. Het is in het koorverhaal. En uh, jullie hebben er al eerder wat over gehoord op de radio. Maar nu gaat het toch echt gebeuren. Hè? En ik dacht, ik maak er even verslag van. Uh, ik denk dat voor heel veel mensen het echt een herinnering is die uh, weer, weer terugkomt. Want ik zelf kan me nog herinneren dat ik ook naar dit soort dingen ging vroeger. Uh, in de gemeenschapshuizen. En dan uh, optreden als, uh, met playbackshow. Uh, als Melenkin. En Whitney Houston werd veel gedaan. Dus uh, ja, ik denk dat, uh, dat het hartstikke leuk wordt. Het is in ieder geval ontzettend leuk versierd. Uh, iedereen komt al door allerlei slingers binnen. Ik zal zo eventjes vragen hoe het, uh, hoe het gaat met de voorbereidingen. En hoe het met de jury is. Iedereen is nu nog eventjes zich aan het klaarmaken. Dus um, nou, ik ga eens even spieken hoe het gaat. Ik sta hier bij een van de organisatoren, want jullie zijn met z'n vieren, toch? Ja. Dat jullie dit organiseren. Hoe gaat het mee? Zijn er veel inschrijvingen? Ja, we hebben meer dan tien inschrijvingen. En we verwachten wel dat het een hele drukke avond gaat worden. Waarom? Ja, um, ja we hebben heel veel optredens. Uh, ja, meer dan tien. Um, en, en allemaal verschillende categorieën? Of juist... Uh... Ja, allemaal verschillende acts. We hebben mensen die komen zingen, dansen, um, jong leren. Dus uh, er is echt heel veel. Wat leuk. Dus er, is toch wel wat mens, er zijn toch wel wat mensen op uh, de posters afgekomen? Ja, zeker. En we hebben ook heel veel in Zandvoort Centrum en in Haarlem Centrum gepromoot. Dus uh, daar zijn ook zeker veel inschrijvingen van gekomen. Dat is een opdracht voor school, toch? Ja, klopt. Ja, we hebben deze van school gekregen, maar het even... Samenwerken wij dan met de Talent House, een uh, opdrachtgever. En um, daarmee uh, hebben we dit evenement zo uh, neergezet. Nou, superleuk. En jullie hebben ook een echte jury. En uh, je hebt het superleuk versierd. Nou, ik uh, ben benieuwd. Ik ga, ik ga ook meekijken. Ja, heel leuk. Dankjewel. Nou, ik sta hier bij een zeer relaxte jury. Ze zitten op een soort sofa. En. Uh, ja, Jelle en Jack zijn dus de juryleden. Waar gaan jullie precies op letten vanavond? Ja, we zijn wel op zoek naar uh, echt talent vanavond. Ze zullen ook niet, uh, ja, zullen wel streng blijven natuurlijk, maar we blijven kinderen natuurlijk. Hè? Dus uh, heel veel verwachten we niet. We verwachten gewoon een hele leuke avond te hebben met ze. Zeker weten. Wat jij en waar ga jij op letten? Uh, ik ben op zoek naar goede dansers. Oh. Ik, uh, ik hou zelf van dansers. Dus ik uh, hoop dat ik iets leuks zie vanavond. Maar we gaan het allemaal zien. Oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga meekijken. Uh, het is wel heel bijzonder dat uh, een van de twee juryleden heeft zelf ook een act heeft. Maar je gaat niet meedingen voor uh, de prijs. Jij gaat nee, nee, nee. gewoon een act doen. Wat, wil, je al, wil je al verklappen wat je gaat doen? Tuurlijk, tuurlijk. Ik uh, ben heel goed in jong leren en misschien klinkt het heel raar, maar ik kan heel goed dingen balanceren op mijn hoofd. Dus ik ga bijvoorbeeld een kruk balanceren op mijn hoofd, maar het wordt nog gekker. Maar dat zien jullie allemaal hier vanavond. Jeetje, jeetje. Nou, uh, ik heb nog nooit een kruk op mijn hoofd gehad. Dus uh, wie weet gaan we dat morgen zelf ook proberen. Prus, prus. <laughs> Nou, ik sta hier nu naast Lady Mix. Uh, ja, je bent ook overal, hè? Echt niet te geloven. Volgens mij stond je nog op het buurtfeest. Ja, klopt op het buurtfeest nu. Gezellig hier. Die wereldse smaken afgelopen week gedraaid. Ja. Dus uh, ja, het, uh, ik ben overal bij. Je bent gewoon een hele erge bezetter, hè? Ja, een beetje wel. En je staat naast uh, een leerling van je. Ja. En uh, je zegt net, hij heeft gewoon les nu. Maar je gaat het combineren nu. Ja, hij heeft eigenlijk normaal gesproken nu DJ-les van mij, op de DJ-school. Maar ik zei, we verplaatsen lekker de les hier naartoe. Ook weer een beetje ervaring maken. Dus, uh, en hij kan heel goed draaien. Dus, en mijn eigen kind, mijn uh, eigen zoon mag ook meedraaien. Beetje, Hoe knap. Heb je er zin in? Ja. Yeah. Goed zo. En jij? Ja, ook wel. Goed zo. Ja, het ziet er heel feestelijk uit, hè? Nou, dank je. Ik sta hier naast twee hele leuke kandidaten. Heel leuk aangekleed. Wat gaan jullie doen? Uh, bettelen? Wisselen? Nee, bettelen, Oh, bettelen? Met dans of met zang? Uh, dansen. Oeh, en zit je ook op dansles? Ja. Ja? Nou, ik ben heel benieuwd. Heb je een beetje zenuwen? Ja. Oeh ja. Heb je, is dit de eerste keer dat jullie gaan optreden? Uh, nee. Dat weer niet. Nou, dan hoef je geen zenuwen te hebben. Ik Oh, wat heb je? Uh, Nederlands kampioenschap. Oh, nou. Daar heb je geen zenuwen nodig hoor. Gewoon lekker genieten. He? Veel plezier. Nou, het zaaltje loopt langzaam vol. De kandidaten staan te popelen. Ze zien er super leuk uit. En uh, ja, op zoek naar talent in Zandvoort. Nou, het begint al helemaal leuk. De kinderen zijn zo leuk aan het dansen. vleugje hier om de hoorden, echt heel knap. Nou, gisteravond daar bouwden ze allemaal. De eerste, echt is geweest, heel erg leuk. Nou, de jury is streng. Een acht. acht. En een 9. Oeh, kijk, ze zijn er blij mee. Een 8, een 8 en een 9. Hoe geweldig is dit? En nu iets met een bal. Een bal. Kunstenaar, atleet. Wauw, op dat kleine podium gaat hij even de balkunst laten zien. Heel knap. Nou, daar komt een meisje alleen op het podium. Dat is super knap. Ze gaan dansen. <lacht> nou, dat was echt spetterend. Echt knap. Ik ben benieuwd wat voor cijfers nou, zij gaat krijgen. 9, 9, 9. alles. Zo. Er komt nu iemand gitaar spelen. Dus het is echt wel een heel gevarieerd programma. Je stil <tied> en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 het leuke is ook dat uh, er heel veel publiek is. En uh, dit is pas de eerste keer. En uh, het wordt dus georganiseerd door Nova studenten. Nova college studenten van de uh, uh, opleiding evenementen. En uh, leuk ook om te zien dat er zoveel verschillende leeftijden meedoen. Echt heel gezellig hier. Zo, de pauze is voorbij en we gaan weer verder. Er gaat nu iemand zingen gewoon. Het is zo leuk gevarieerd. En Die staan alweer weer klaar. Mooi in het rood met een bandana om. Zelf te vlechten. Ze staan helemaal in de startpose. Oh oh wat een talent, wat een talent. Wat een tempo in het dansen. Superleuk. Zo, so, alle artiesten zijn geweest en nu komt er dus nog een special act. We gaan eens even kijken. Hij kan heel goed jong leren. Hij heeft gewoon een paar sinaasappels. En hij gaat iets met een kruk doen. Nou, we gaan zien. Oké, okay. de Krukman vraagt of we nu naar de gymzaal willen komen. De sporthal. Want hij gaat nog iets heel bijzonders doen. Nou, dan komt nu de prijsuitreiking. En dan is het toch wel bedtijd voor al deze kinderen. Uh, de special act was trouwens een kruiwagen op de kin een echte kruiwagen. Ja, dat is wel echt heel, heel bijzonder. Heel zwaar. Dus is iedereen er weer. Ten eerste willen we met uh, ja, het hele team willen zeggen dat iedereen het hartstikke goed heeft gedaan. Een heel erg applaus ervoor. We hebben een hele mooie acties zien. Het was moeilijk kiezen, maar natuurlijk kan er maar één de winnaar zijn. Oh. Okay. De winnaar heeft gewonnen, is Faye. Oh, Wauw, het meisje wat zo goed kon dansen. Heel erg bedankt voor het komen. Ik hoop dat we dit natuurlijk vader kunnen doen. Alsjeblieft. En goed uh, iedereen heeft het hartstikke goed gedaan. Heel groot oh, applaus allemaal. Nou, je ziet dat dit dus echt heel erg uh, gewenst is eigenlijk in Sand voor talentenjachten zo gezellig en zo leuk jong en oud deed mee. Dus tot de volgende. Dit is ZFM. Paul George en Ringo, The Beatles, we can work it out. We gaan weer snel naar de studio. Dat uh, was een duidelijke taal en daar gaan we het ook over hebben. We gaan hebben over de wedstrijd duidelijke taal. Aangeschoven zijn Martine Porjenski en Maaike Koper. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, wat ambtenaren schrijven begrijpen inwoners niet altijd. Dat willen we veranderen. Daarom klopt. deze wedstrijd. Um, dit is de derde keer. Ja, klopt. Ja. Is er wat veranderd al? Nou, het begint langzamerhand beter te worden. We zijn het eerste jaar, drie jaar geleden zijn we gestart door een initiatief van Erika Bastiaas. Een SP, of een SP, partij van de arbeid lid van de gemeente Haarlem. En zij kwam naar ons toe naar het voorbeeld van een wedstrijd in Utrecht die zij gezien had. En daar was het een groot succes. De eerste keer dat we de wedstrijd organiseerden, hadden we voorbeelden overal gevonden. Dat was heel makkelijk. En nu voor die derde keer, want we hebben echte beleidsteksten nagekeken, was het wel een stukje lastiger. Dus dat is voor ons een heel goed teken. Dat is een, een vooruitgang het, natuurlijk. Maar het blijft nodig. <laughs> het blijft nodig? Ja, absoluut. Ja, ja. Maaike Koper, deelnemers van het eerste uur? Nee, de eerste keer niet, want toen hadden we commissievergadering en Haarlem heeft wat keurig afgestemd op ons, uh, op ons rooster nu. Dus uh, de vorige keer dat was ik erbij wel. aanwezig. En het was ongelooflijk leuk om mee te maken. Waarom is dat leuk? Uh, uh, omdat je met, uh, met, met mensen van het onderwijs, mensen, uh, gewoon inwoners, mensen uit de politiek, Ambtenaren, Je staat met iedereen ben je aan het kijken van de, naar die teksten. En dat, dat hadden ze heel leuk onderverdeeld in een aantal thema's. En wat ik zelf het interessantste vond... was toch de beleidsteksten van de, van de ambtenaren. Hoe ingewikkeld wij het met elkaar kunnen maken voor de inwoner. Die gewoon moet weten waar hij aan toe is... als hij bijvoorbeeld een verordening leest of wat dan ook, een aanvraag doet. Dan moet je dat gewoon in duidelijke taal ja, neerzetten. En dat begrijp ik, ja. maar dan kom ik toch even op jou, terug op jouw politieke carrière... Ja? Um, jij leest dat soort stukken. Ja. Um, kom jij stukken tegen waarvan je denkt... Van, ja, dit moet anders? Ja. ja. En ik moet eerlijk zeggen... <kwijnt> uh, daar zit echt verbetering in. Dus ik herken wat Martine zegt. Ik, regelmatig met de begroting of de jaarrekening... want begroting bijvoorbeeld is zo'n stuk... met de beleidsvoornemens van... wat gaan we komend jaar doen in de gemeente? En dan... Ik was in het begin heel enthousiast dat wij daar zo'n zo praktisch stuk voor hadden. Gewoon de mm -hmm. tekst van dit gaan we doen. En niet allemaal cijfers en dingen. Uh, want dan wordt het al ingewikkeld. Maar, uh, uh, ja. uh, maar zodra dat langer wordt, of genuanceerder, of wat meer uitleggen. Uh, dan is de kans dat je daar weer een brei van maakt heel groot. Dus ik vraag daar altijd aandacht voor. Ik, we hebben ook met elkaar afgesproken beleid gemaakt over communicatie. Hoe, mm -hmm. uh, dat je dat in zo eenvoudig mogelijke taal doet. En dat er voor bepaalde verordeningen, heb ik de vorige keer gevraagd... dat er ook een eenvoudige taalversie uh, verkrijgbaar is voor mensen. Dan krijg je dus eerst een ambelijke versie ja. en daarna ja. een, nou ja, soms... een, een begrijpelijke versie. Eigenlijk zou die eerste dan niet nodig zijn. Um, eens, maar dat schijnt toch niet zo te zijn... Uh, die discussie voer ik vaak. Want het heeft vaak te maken met juridische consequenties. En iedereen weet, als een advocaat een brief gaat schrijven... dan staat jouw vraag daar heel anders in. Ja. Uh, dat is nog tot daar aan toe. Maar je moet gewoon laten weten... dit doe ik, dit zijn jouw rechten... dit, zijn je, mm -hmm. dit is wat je kan <coughs> verwachten van de gemeente. Nou, dat. Oké, okay, nou Martine... Um... Heb je al voorbeelden uitgezocht voor deze wedstrijd, voor woensdag? Ja, zeker. Maar ze laat niks Ik Kan op. natuurlijk nog niet een tipje van de sluier liggen. Nee, nee, nee. niet een kleintje? Nee, nee. nee, ik kan maar wel een beetje vertellen hoe de wedstrijd in elkaar zit. We beginnen met een okay, ja. 18 soort... juni. Ja, het is 18 juni, woensdag. Ja. Uh, vanaf 7 uur kunnen mensen binnenkomen. En we beginnen dan heel luchtig met wat multiple choice vragen. Waar is het? In Haarlem. Uh, in Haarlem, bij het Nova College, ja. in een De Mug. Dat is het gebouw wat ervoor staat, okay. zeg maar. een soort evenementengebouwtje. Um, uh, we beginnen met een multiple choice ronde, waar uh, we echt even warm lopen met elkaar. Het zijn grappige vragen uh, die een beetje een taalkundig uh, tintje hebben. Daarna gaan we echte beleidsteksten, dus zinnetjes die we uit die beleidsteksten hebben gehaald, gaan we hertalen met elkaar. En uh, dit jaar voor het eerst een sprekersronde. Uh, en dat is eigenlijk een battle. Uh, we schrijven eerst met elkaar een brief op duidelijke taal, of in duidelijke taal. En we gaan vervolgens gaan we een soort bewonersavond nabootsen. En gaan we proberen om de mensen uh, nou, ook duidelijk te laten spreken. Want dat is ook nog best wel lastig. Als je in uh, duidelijke taal schrijft, ja. dan hoef je toch alleen maar voor te lezen. Als je in duidelijke taal schrijft, dan ja, hoef je je, maar voor te lezen, je, je ja. gaat eerst een brief maken. Omdat het dan spreektaal en, is. En die ga je ja. daarna in een soort uh, bewonersavond ja. uitleggen. Maar als je duidelijke taal... Verzint, dan hoef je die brief toch alleen maar voor te lezen aan de bewoners. Dan nou, komen vragen, denk ik. Ja, absoluut. Ja, er komen vragen. <laughs> Van de bewoners. Ja, ja, ja, absoluut. Mag ik ook bewoner zijn? <laughs> ja, ik zie hem, ik oh, zie hem al aankomen. We, zien, we hebben een prikkelend onderwerp gevonden. Oh, wat ja. leuk. Nou, dat, ja. echt leuk ja. Nou, ja, dat is wel de praktijk natuurlijk waar het over gaat. Absoluut. Ja, absoluut. Dus, uh, ja. Ja, dat is ook heel leuk eraan. Ja. Ik zag uh, vanmorgen nog even uh, de website... Is De sluiting is al of mag je nog opgeven? Nee, ja, Je mag nog opgeven, graag zelfs, want we missen echt nog teams uit Zandvoort. Dus dat, het is een wedstrijd voor de hele regio, maar gemeente Haarlem en Zandvoort werken hierin nauw samen. En we willen echt Zandvoorts teams hebben. Maar dan moet je wel intikken, wedstrijd duidelijke taal, anders kom je er niet. Ja, dat is best een spannende. Ja, dat klopt. We hebben ook flyers op heel veel plekken liggen in, in Zandvoort en daar zit een QR-code op. Dus dan ah ja, wordt er weer is... gevraagd van je digitale vaardigheden. Ja. ja. ja. Ja, ja. Nou, ik was ja. aan het zoeken en uite uiteindelijk heb ik ingetikt best duidelijke taal in En dan kom je ja. ja. ja. Dus dat was uh, een beetje het, het goede. Goed. Um, nou, vanuit de raad doen twee raadsleden in ieder geval mee. Want ik doe elk jaar de oproep van jongens: laten we een team vormen. Ja. En uh, Kenny Bol van het CDA. En ik zei: we gaan uh, ga in ieder geval heen. En ik hoop nog steeds dat de collega's zich aansluiten. Want Teams denk... van drie tot zes man heb ik ja, gezien. Ja, daarom. Dus, dus moet je moet er zeker dus, nog heen. Zeker, he? zeker. Maar journalisten bijvoorbeeld, inwoners, zijn natuurlijk ook van harte welkom om het team te vol. Ik doe ook een beetje ja. een beroep op jullie. Zeker, <lacht> zeker. <lacht> en mocht je inderdaad toch denken, ik wil heel graag meedoen, maar ik heb geen team of ik ben nog niet helemaal compleet. <coughs> neem even contact met ons op, want dan kunnen we je weer koppelen aan andere mensen die enthousiast zijn en ja, mee mooi. willen doen. Ja. Nou, ik, ik, ik, heb, uh, <kly> ik heb het eerste jaar meegedaan. Jij hebt ook meegedaan. Ja, meegedaan, ja. Ja, ja? Ja, was er toen niet, inderdaad. Ja, uh, maar het, op zich vond ik het heel leuk, hoor. maar we, toen hadden we een team met onder andere Piet Bom, voor, ook van de Stanfordse krant. Ja. Nou, die wil helaas niet meer meedoen, maar goed, uh, ja, ik, ik twijfel eigenlijk nog een beetje, maar goed, uh, misschien kan ik, kan ik wel meedoen. Ik vond het de eerste keer wel leuk, hoor, moet ik zeggen, want uh, zoals jij dat, dat, dat laatste onderwerp, dat, dat, dat, dat je een, een casus hebt, ja. uh, hoe, hoe dat gaat, en dat was, vond ik wel een leuke... Want ze hadden, uh, wat was het? De, de, de We hadden acht, toen de blauwe, crème, ach, blauwe de tram. De blauwe tram inderdaad, ja. ja. zo verslaan. Ja. En dat ook bewoners daar uh, enorm tegen waren. Ja, dat vond ja, ik wel ja. aardig gevonden. Ja. De, maar uh, uh, ik vond het toen heel, wel heel leuk eigenlijk. Ja, ja, het is, uh, ja. Ja, nou doe vooral mee Hans, Het is dat alleen mag... maar leuk. Mag je meerijden, Mag ik nou, ik heb een, Kees, Gilles, okay. ja, Ik, ik zie heb al een team je, uh, van drie. Ja. <laughs> nou, ik verwacht wel veel van de Ik moet even kijken: jou en Kenny. Uh, nou, we gingen vorig we gingen, we gingen jaar heel goed, maar we hebben het toch moeten afleggen tegen een team van, uh, van het onderwijs, ja. van de school. Dan hadden we een school gewonnen. Mooi. Hè? Wie, wie uh, is de jury ja. eigenlijk? Want uh, ja, jury, er moet een winnaar aangewezen worden. Absoluut. absoluut. Ja, de jury bestaat uit, in ieder geval, juryvoorzitter Renske Leijten. Dat is een SP, oud SP-Kamerlid. Uh, met, ook met duidelijke taal. houdt zich heel erg yeah. bezig met duidelijke taal. Dus zij is daar heel enthousiast over om mee te doen. We hebben de directeur van Stichting Lezen en Schrijven... die hier ook in deze regio woont, Hanneke. Uh, we hebben iemand van de bibliotheek. Uh, nou, we hebben heel veel mensen. We hebben een, uh, of een schrijfster. Uh, dus het is echt een, een, een grote jury... Uh, die vol enthousiasme dit, uh, deze wedstrijd voorbereidt. <kwijnt> dus we willen heel graag deelnemers. <laughs> Ja, ja ik, ik, ik hoor hier uh, alleen maar enthousiaste verhalen. Zelfs voor Hans, die, uh, die het eerste keer meegedaan heeft, is super enthousiast. Ja, ja super enthousiast. nu ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Hij nuanceert <laughs> dat een beetje. Maar goed, uh, inwoners van Zandvoort en vooral lui uit de politiek. Hè? Ja. De Maaike doet de oproep ook ja. nog een keer. Geef je op bij uh, de wedstrijd duidelijke Taal. En dan kom je vanzelf bij de gemeentewebsite uh, uit. Kan je je keurig opgeven. Zijn er nog bijzonderheden die je kwijt wil? Nou, wat ik nog wel wil zeggen is dat het echt belangrijk is. Ja. Uh, het, is een, het is een leuk ludiek feestje om met elkaar te vieren. Het is een leuke manier om hier aandacht voor te vragen... Maar... Um, in Nederland is de laaggeletterdheid in de afgelopen tien jaar flink gestegen van 12 naar 16 procent. Er zijn nog geen lokale cijfers beschikbaar, maar we gaan ervan uit dat zeker ook in Zandvoort uh, het, het percentage flink gestegen is. En dat betekent dat heel veel mensen, uh, nou denk in, in Zandvoort uh, minimaal drie, vierduizend mensen, moeite hebben met het lezen van brieven van de gemeente. Uh, en dat is hartstikke lastig. Uh, want dan kan je heel veel dingen missen. Maar dat is, dat is ook de oproep die ik... Uh, <lacht> die, die ik, ik ook van harte wil ondersteunen. <lacht> ik moet niet toch al is, even wat van zeggen. Nee, want dat is ook de oproep die in de gemeenteraad ook... Uh, die, die, die is mij uit het hart gegrepen, Martine. Want mm -hmm. je ziet dat het stijgt in de toekomst. Ja. Je ziet ook dat wat van de middelbare school... Ja. tegenwoordig afkomt, dat ook al moeite heeft... om bepaalde uh, brieven en dergelijke tot zich te nemen. Omdat de, de wereld verandert. Digitale geletterdheid, et cetera. Er wordt steeds meer van mensen gevraagd. Ja. Dus niet alleen ludiek, maar juist ook om het belang en, uh, t, uh, eigenlijk te onderstrepen. Doen wij ook mee. Nou ja. En het is een oproep aan onszelf in de gemeenteraad. Maar, dus wij willen ook dat we die voorbeeldfunctie uh, pakken. Absoluut. Maar daarom is, het, daarom is het natuurlijk ook uh, um, verzonnen door jullie. Ja. Omdat wat, Martie, wat uh, Maaike zegt uh, de waarheid is. Terwijl jij het gewoon brood nodig vindt. Absoluut ja. absoluut, ja. Zeker, zeker. Maar ja, uiteindelijk moet het wel ergens toe leiden. Toch? Ja, ja. Ik bedoel uh, dat, je, dat je die stukken wat begrijpelijker uh, uh, opstelt. Hè? Zeker van de ambtenaren, want ik lees natuurlijk ook uh, redelijk veel beleidsstukken. Ja. Vaak scan ik ze een beetje, want ja, ik, ik ben ja. gewoon gewend om heel snel te lezen. Maar je moest ook niet, niet in het Jip en Janneke taal uh, doen. Want dan, dan uh, jaag je ook mensen tegen in het harnas. Dat ze ja. denken van... Uh, ja, wat staat hier nou? Ik bedoel, uh, dan kunnen ze dat niet iets. Uh, maar uh, daar wil ik nog wel even op inhaken. Want ik is, is, is, is dat niet vaak genoemd. Ja, maar is dat niet ja. wat Maaike nou uh, uh, uh, zegt? Eén begrijpelijke en ja. één juridische. Die begrijpelijke, die ja, zou ik, je dan. Ik, dat is heel vaak een angst nou, bij mensen, dat je in begrijpelijke taal een... de juridische taal ja. volledig verliest. En ja. dat je daarmee ook de juridische dekking verliest. En toch blijkt uit onderzoek dat dat niet waar nee. is. Dus okay. Het kan gewoon allemaal in duidelijke taal. Ja. Uh, ah, dus is het is ook echt heel belangrijk dat die stukken zo geschreven worden. Maar als voorbeeld, uh, recent hebben wij een actieprogramma... voor de komende vier jaar um, geschreven voor de aanpak lage basiswaardigheden... in deze regio. Die hebben we, daar hebben we echt heel hard ons best op gedaan... om die op B1-niveau te schrijven. En de reactie van collega's intern was... zou je dat wel doen? Want uh, professionals lezen het. Die hebben toch allemaal minimaal C1. Is dat allemaal wel nodig? Ja, ja. het is heel dus het hard Het is nodig. juist voor die andere doelen. Ja. Ja. En het is uh, zo dat uit onderzoek blijkt dat 80 van de mensen vindt het prettiger... om een brief of een stuk te lezen ja. op B1-niveau... dan op een hoger taalniveau. Oké, okay, nou, dank voor de uitleg. Nou, dank voor uh, de, een voor de, de oproep die jullie gedaan ja. hebben. Dank dat we Mensen zoeken. kunnen dus nog meedoen. Maar. Heel graag. Ja. En ik wens jullie heel veel plezier woensdag. Dankjewel. Dankjewel. En tot woensdag Hans. Nou. <laughs>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 And I couldn't keep from coming on Been so long Oh, and it's a hollow feeling When it comes down to dealing friends It never ends shot of courage wonder why the right words never come you just get numb it's another tequila sunrise this whole world still looks the same another frame De Eagles, ja, dat is dus een dat mooi, die mooi al al Ja, Ik heb ze één keer gezien in Ahoië, geweldig. Toen was uh, ah, jij... de, die, die LP van uh, Hotel California, was net uit. Geweldig concert, maar goed. Maar goed, dat, dat ja, is heel lang geleden. Dat is al heel lang geleden, we gaan nu naar uh, een ander concert. Ja, een concert ja. van Classic Concert van ja. morgen. Ja, ik heb gedacht, hoe kun je dat concert nou het beste inleiden? Nou... <coughs> dat uh, wegens werkzaamheden in Amsterdam Centraal, spoor 1... tijdelijk niet gebruikt werd. Dus de trein is ver vertrokken van 2A of 2B. Dus ik loop naar de informatie. Ik zeg, this, this train, is this from 2B? of not to be? Not, oh, not to be. <laughs> uitgelachen. Maar het gaat om William Shakespeare natuurlijk. Yeah. En daar gaat het morgen ook over. Maar nou zijn er andere uitspraken van, <coughs> van William Shakespeare... Hij heeft dus sonnetten geschreven. Dat zijn een vorm van mm -hmm. gedichten. En een van zijn bekendste is de eerste openingszin. Is uh, Shall I compare thee to a summer's day? Ja. En er zijn een aantal componisten... die zich uh, hebben laten inspireren door de teksten van uh, Shakespeare. En er is dus een koor in Haarlem. Dat heet dus Harlem Voices... En die hebben zich uh, dit keer verdiept in de muziek, de teksten van Shakespeare en componisten, die daar dus wat mee gedaan hebben. Doen ze dat alleen voor dit concert of ze, doen nou, ze dat meer? Ze doen meer dingen, maar voor dit is echt voor hun een project. Uh -huh. Wij doen dus de muziek van Shakespeare, de teksten van Shakespeare. En we gaan kijken hoeveel componisten zijn er nu die zich hebben laten inspireren in deze muziek. En ga, je, ik... ga je daarnaar kijken of weet je dat al? Zij weten dat, want het programma ligt hier kant en klaar. En als je het interessante... Er zijn dus componisten die zijn tijdgenoot van William Shakespeare. Orlando Gibbons en Thomas Morley zijn componisten uit 1600. Engels. Maar je hebt ook Ralph Vaughan Williams. Die is toevallig ook Engels, maar die is eind 19e eeuw. Die heeft dat ook gedaan. En dan heb je dus uh, uit andere landen... Robert Appelbaum, Niels Lindberg, Erg Kongold... Er zijn allerlei componisten in allerlei periodes, meest 20e eeuw, die zich dus hebben laten inspireren op de teksten van William Shakespeare. En dat zinnetje van Shall I compare thee to a summer's day, dat wordt dus twee keer uitgevoerd. Eén keer als componist Robert Abelbaum en één keer als componist Niels Lindberg. Dus het is interessanter kan het haast niet zijn. Nee. Nee, dus er wordt echt gezongen over to be, or not to be. Or not to be. Nou, <laughs> dat weet ik niet, of die zin tevoorschijn komt. Nou, dat denk ik wel. <laughs> nou, dat denk ik ook wel. Het is de, de bekendste <laughs> van Shakespeare. De, de alleen, zin der zinnen. Dat zeg ik alleen maar op het station als ik de trein moet Ja, nemen. dat begrijp ik. Maar anders dus niet. Maar hebben de Harlem Voices eerder opgetreden, voor of niet? Bij ons nog niet. En uh, Harlem Voices, dat, het is een vocaal ensemble, 16 zangers... En ze de zangeressen dus neem ik aan. Ja, zangeressen. En ze hebben een hele grote passie voor het zingen van vooral klassieke koormuziek. En ze hebben dus een dirigente, dat is Sarah Barrett. En ja, dat, ze creëren dus hoogwaardige muzikale ervaringen. zoals wij dat zonder meer kunnen zeggen. En ze willen mensen dus deelgenoot maken van de betovering die klassieke koormuziek kan bieden. Dus wij worden morgen betoverd ja. klanken. Ja, ik... Ik geloof dat het best, het zijn 60 yep. mensen en hoogbegaafde, ja. hoogopgeleide uh, zangers. Wie doet de muzikale begeleiding? Um, nou, er is dus die, die Sarah Barnett, die is dus dirigente. En er gaat dus iemand meedoen met een instrument. Even kijken of ik dat hier terug kan vinden zo gauw. Maar, um... Een blaasinstrument. Ja, dat was een blaasinstrument, dus dat is natuurlijk heel leuk. En uh, die doet dus achtergrondbegeleidingen daarbij. Ik weet niet of ik het nou weer terug kan vinden. Anders kun jij mooi met je orgel... En nee, dat, ja, dat, dat zouden we kunnen doen. To be or not to be all. Ja, to be or not to be. Ik draai mijn hand er niet voor om. En, uh, nee hoor, dus dat zijn uh, fijne dingen. Dus ja, dat is morgenmiddag om... Maar het gaat, het gaat dus hoofdzakelijk om het koor en niet om de muziek. Het gaat om de zang. Het gaat om de zang, ja. ja. ja, ja zeker. En uh, even kijken, waar stond, oh, dat stond die nou toch? Wie, wie was het? Oh ja, de marimba. ...wordt bespeeld door Marco Ulstein. Wat is een marimba? Marimba, dit is zo'n houten ding met van die, van die latjes. Oh ja, oh ja, ja. ja, ja. Uh, okay. Snaarinstrument. Nee, een slaginstrument. Een slaginstrument, ja. Dus, maar cilofoon, je slaat op snaren of op blokjes? Cilofoon. Nee, cilofoon, dus, oude, Ja, ja, een ja. houten plankjes, de marimba. En daar speel je dus met twee stokjes, met twee dingetjes speel je er dus. hmm geeft een hele merkwaardige klank. Ja, yeah, mooi, mooi. mooi. Hey, en dit is het laatste concert van, van een race. Ja, dan in het is het laatste concert voor de vakantie. Wij ja. gaan eventjes naar de zonnige eilanden. Aan de stille Zuid. Nou, je kunt, je kunt net zo goed hier blijven. Ja, ik oh, goed hier blijven. Ja. Ja. Okay, maar, okay. En dan uh, gaan we dus in uh, september gaan we weer beginnen. En dan hebben we dus weer opnieuw het, uh, de laureaten van het Prinses Christina Concours. Die komen elk jaar zo'n beetje. Dat is vast de traditie. Dus ja. ook dit jaar weer. Dan hebben we nog een piano recital van uh, Mengli Han. En we gaan de negende symfonie van Beethoven uitvoeren. Tenminste wij, het Heemsteens Philharmonisch Orkest. Onder leiding van Dick Verhoef. En dat doen we dus in de Agatha-kerk, 16 november. En dat is dan het concert waarbij wij ons 25 jarige bestaan. Oh, dat is Ook mooi. Ook uh, even volgen. weer onder de ja, aandacht. En dan hebben we nog een, een, uh, 14 december een tangoorkest... Grupo del Soer. En allemaal op uh, zondag, hè? Niet, allemaal op Niet, alles niet op, op zaterdag. Nee, de enige uitzondering hebben we dus gehad. Ja, een paar weken en, geleden. Ja, dat was, had echt het probleem te maken met die Nicolas Devons Die wilde dus twee dagen afscheid nemen. Ja. En die zondag was al gepland was er nou, op een andere locatie. Ja. Maar hij vond het zo jammer om het dan niet door te laten. Nee, gaan. begrijp ik. Dus het, dan kan dat één keer op zaterdag. Ja. En de hm. ene keer kan het bij ons getoverd worden. En volgend jaar ook doen we iets met uh, prinses Christine Concours in oktober. en pas mm -hmm. in september omdat er dus iemand was en dat het echt niet anders kon. Dan uh, ruilen we even wat om. Ja, ja, ja, ja. Prinses Christine Concours had verder geen bezwaar. Dus dan doen we dat en, en was de belangstelling uh, voldoende? Nou kijk, wij mogen constateren met vreugde dat de belangstelling in feite aan het toenemen is. voor echt waar? Onze concerten. Oh, goed, goed. Ja, zeker. Ja, ja. Dat is nou zijn wij... Hoe zien als... jullie dat aan, aan het verkoop van ja, gewoon, Paspartous? Gewoon aan, aan, aan, aan, aan het geld tot... Ja, uiteraard. Maar ja. goed, ze worden er ja. meer Paspartous ook verkocht. Ja, nou, Paspartous. We hebben dus allemaal losse concerten dus. Oh, oké. Okay. Oh, je ja. kan niet voor een hele reeks... Uh... Nee, nee, nee, nee. Wat je wel kunt. Je kunt dus vriend worden oh, van ja. Stichting Classic Concerts. En dan krijg je dus uh, entree voor half geld. Kijk. Vijf euro. En evengoed krijg je van mij daar dan gratis koffie of thee bij. Nou, dat is wel een hele... Uh... Ja. Een hele luxe concert. Goed. Nee, ja, um... goed hoor. Ja, het ja, mag is ik nog wel. één ding vragen ja. over de kerk? Uh, uh, ja. John Vrijman heeft afscheid genomen die een heeft paar weken geleden. Ja, uh, wat gaat er nou met de kerk gebeuren? Dat weet je ook wel Ik heb het gevoel dat niemand het nog weet. Nee. Nou, dus het, het idee dat, was dat hij er een soort openbare... Ja, dat uh, klopt. Ja. Ruimte ja. voor maken ja. voor iedereen. Ja, voor allerlei voor iedereen eigenlijk. Ja. Kijk, er zijn een paar dingen die we zeer zeker niet willen. We wilden niet die kerk gaan volbouwen met appartementen. Nee. Dat was één. Nee, geen discotheek. Er was een, ook geen disco. Er was een, een raceautomuseum. Ja, autosportmuseum. Ja. de gelegenheid dat ze de kerk al gekocht hadden en dat het het automuseum ging worden. Ook niet, maar dat Wordt was fantasie he? van hun. Er was te vroeg gejuicht, dat was gewoon niet waar. Ja, maar nee. goed, ik heb plannen gezien voor een terras. Hè? En, nou, de, de, die, die plannen, die komen er. Die, komen er. Terras, oh, ja, die, ja. die, die staan wel vast, hè? Ja, ja die plannen. Leuk, dus komen, de muur ja. gaat een stuk naar achteren toe? Nou, er wordt een, een, een stukje, daar heb je zo'n muurtje rond het ja? terras. Ja. Ja. Er worden dus twee of drie openingen in gemaakt. Oh, Oké. Okay. En uh, dan worden dus de ramen van de kerk worden doorgetrokken naar de bodem, naar de grond. Oh. Dat je de kerk in kan kijken. Zeg maar. Ja, je kunt ja. de kerk inkijken. Of er komt zelfs een deur dat je erin kunt. Ja. En uh, nou is het zo dat monumentenzorg... die heeft echt een, een, een draai gemaakt met historische monumenten. Ja, je mag hebt... niet zomaar een, uh... ja, maar tegenwoordig zijn ze veel ruimhartiger oh. zo dingen. Als je zegt van, wij willen die muur openbreken dat we erheen er kunnen lopen... Tien jaar geleden zeiden ze: 'No way!' Maar ja. nu zeggen ze: 'Ja, doe dat maar.' Dat is goed. Maar goed, voor, voor pop-up dingen, dat met de song, geen... opening voor het art, dat was vorig jaar, leuk. Geweldig, ja. ja. Zeker. Ja. En, en daar wordt op gegokt, om meer ja. van dat soort bijeenkomsten. Ja. Ja. Wij vormen dus toch wel een soort uh, ruggengraat met onze tien concerten per jaar in de, in de dorpskerk. Dus ja. wij zijn een ja. vaste huurder. Een vaste, vaste huurder. En wel, toch met financieel, toch, wij zijn een flinke ja. steunbalk voor ja. ze. Dus uh, zij laten het zeker aan ons ook altijd graag Tuurlijk. weten. Wat ze willen en vragen of Tuurlijk. wij daarmee akkoord kunnen gaan. Ja. Dus nou, we zouden ja. zeggen: word vervolgd. Ja. wordt vervolgd. Wordt vervolgd, zeker. En, uh, ik Willem, weet je wil ik jullie ogenblikken. Eh, ja, Willem, bedankt voor uh, de, de uitleg voor het he? nieuwe concert. <laughs> het is dus morgenmiddag om drie uur. Is om drie uur. uur. Om drie uur. En koffie toe, hè, toch? Kerkplein. Ja, ko kopje koffie. En koffie en thee is... Uh, dat bedoel ik, worst, ja. Nee, maar dat is elke elk, <laughs> week zo. Hé, hey, hartstikke bedankt, Willem. Geniet okay. van het mooie weer. Ik ben, ben blij met alles. En, ja, Gen en, uh, Gen geniet ervan. En we goede uitleg. Dankjewel. Wij en wij gaan okay. zo naar het uh, tweede uurtje, als Ja, maar we gaan eerst nog even een leuke muziek draaien, denk ik. I may not always love you. But long as there are stars in the view,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 That's what I dream you